Het weer in de kustgebieden een paar buien. Elders overwegend droog en geregeld zon bij een graad of acht. Ook morgen vrij zonnig en droog. Dit was het NOS-journaal. Aanweer verkeersinformatie. Files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden, 3 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A7, Zandam Horen in beide richtingen bij Purmerend, 4 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag, bij Woerden nog 2 kilometer. Daar lag een band op de weg, die is inmiddels weggehaald. Alle rijstroken zijn weer open. En na een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... bij Leus de zuid 6 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Hier, een banaantje voor onderweg. Oh lekker. Wat goed van je. Ja, dat is zeker goed. Voor Fairtrade bananenboeren in ontwikkelingslanden.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 Dit is Radio 1 Tros Auto Show. Presentatie: Bas van Werven en Carlo Bransen. En van harte welkom bij de Tross Auto Show. Het werkelijkse autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven naast me, zoals elke week. Behalve als je van de landen dondert: Carlo Bransen, hoofddirecteur van Kost Magazine, Carlo. Ook van harte wel. welkom. Ja. Ja. Ja, ja, ja, het is gewoon weer de oude settingen. Ja, gelukkig. Dat was een beetje een zwart weekje deze week. Als je kijkt tenminste naar, naar Genk. Fort kondigde aan uh, drie fabrieken te sluiten. één in België en twee in Engeland. Ja. En anderzijds is het toch een lichtpuntje in Born bij Netcarvirus... dat er in 2014 minis gaan worden gebouwd op een Er zit 33 kilometer tussen. Effectief. Hè, tussen, op de ene en... dezelfde dag... ...vierden ze in Born Feest... Ja. ...met een minietje, ook voor de deur geparkeerd door VDL... ...van uh, uh, uh, zal, zal in uh, Made to be Born, born in the Netherlands. Uh, dat verhaal. En 33 kilometer verderop stonden 4.500 man te demonstreren... ...en staken ze zelfs een Ford B-Max in de fik... ...omdat ze daar dicht gaan. Het zijn idiote tijden. En er komt nog veel meer aan, Bas. Dat is het beroerde. Maar die, voor die B-Max is dat wel goed. Hoe minder, die hoe beter. mooi, lelijke hut, ja. jongen, Kom op. Het ja. best branden goed, die dingen. Maar ja. dat dan weer wel. Ja. Ja. We hebben... Laat, laten we het erop houden ja. dat dat nou niet de insteek was... van de frikzaarbeiders, nee. Bas. We gaan, we gaan straks nog even uitgebreid over dat over België praten. Allereerst even een introductie van onze gast. Niemand minder dan Pieter Hofstra, voormalig VVD-kamerlid. Tegenwoordig onder meer verbonden aan de Vereniging van Nederlandse Autoliesmaatschappij... en ongeveer alles wat met vervoer te maken heeft. Maar weg uit de politiek, meneer Hofstra? Ja... Kijk, de politiek, dat is iets, uh, ik heb het altijd met liefde en overgave gedaan... maar er komt altijd min of meer vanzelf een eind aan. Dat valt me ook bij collega's op, dat op een gegeven moment... zo is het wel genoeg geweest. Ja. En dan moet je ook weer gewoon andere dingen durven oppakken. En wat wel heel leuk is, ik zit heel sterk op het snijvlak van toch wel weer de publieke zaak en het bedrijfsleven. Mm -hmm. Ik Een drietal brancheorganisaties, waaronder de Vereniging van de Nederlandse Autoluidsmaatschappijen, ja. die ik mag en, voorzitten. Kook ik in Nederland vervoer? Ja, ja, ja. ook in Nederland vervoer. En ook nog de afvalsector. Dat is een hele belangrijke sector economisch, ja. maar voor dit programma even iets ja, minder ervan. Ja. Rijkswater. recycling en zo Rijkswater, mag je de adviesraad voorzitten? Ja. Ik heb een commissariaat bij een grote uh, MAN-dealer. Dat zijn dan de vrachtwagens. Ja. ja. Mijn commissaris bij Goudappel, dat is een vrij bekend ingenieur voor op het terrein van verkeer en vervoer. Absoluut. Ja, maar dit, dit, dit is... dat is ook uw voorlad. Hè. U bent ingenieur, heeft in Delft Precies. Ik u heb mijn weet... hele leven eigenlijk in de ja. mobiliteit gezeten, vanaf u, de studie. Ja, u u studie. weet alles van mini rotondes. En u haat ze net <laughs> zoals wij, denk ik. Hè. Want u bent Fries. Ja, nou aan de andere kant, kijk, je moet ook nuchter zijn. En als er in plaats van rotonde verkeerslicht stond, dan ja. hebben we ja. het algemeen meer op onthoudt. Ja. Oké, okay. ja, ik ben uh, ook voor rotondes als ja. ze maar in de plaats komen van stoplichten. Precies, nou precies Dat wel. wel. Maar dat is niet altijd het geval. Nee, nee, nee. nee we nee. krijgen ook gewoon wildgroei aan minirotond. Er zijn wethouders met rotonditis. Ja. Ja, die zijn er echt. Oké, okay. nou als jij het zegt, jongen, ja, dan absoluut. zal het wel zo zijn. We gaan zijn. straks uitgebreid met u verder praten in Hofstra. Ja, maar weet. het is toch... Het is toch die, de, t, toen ik de eerste keer uh, um, um, hoorde de overweging om Pieter Hofstra in, uh, in deze uitzending te, te, te, te krijgen... Ja. Toen dacht ik van ja, die Hofstra, toen, toen, die, toen die woordvoerder was van de VVD, dat was een goede vent. Ja. Dat was een, een pro-auto. Ja, absoluut. Man. Ik kan me nog herinneren dat hij ooit de uitspraak deed en dan rijd ik met mijn cabriolet over de afsluitdijk terug naar Friedland. Kijk, Toen dacht ik, kijk, dat, dat, dat zijn uitspraken. Dat is een man. Die heeft A ah, een cabrio. En die houdt ook van harte over de afsluitdijk. Die 130 kilometer is eigenlijk uw plan geweest, toch? Goed nou, dat, ja. dat is misschien wel een misverstand. Iedereen denkt dat ik race op de Overbareweg. Maar dat doe ik niet. Ik heb ook een hele simpele stelling. Je kunt onderweg geen tijd inhalen. Als je te laat weggaat, kun je beter je telefoon gebruiken... om te bellen dat je ook wat later aankomt. Ja, oké. Okay. Want je zeker. kunt gewoon, ook al mag je nog zo snel rijden... en zelf gebruik ik eigenlijk de 130 heel weinig, kan ik u ook melden. Ja, maar dat geldt voor heel veel ja. uh, uh, automobilisten. Ja, precies. Maar het is wel lekker dat je het kan. Ja, dat, precies. Ja, nee, precies. En en dat is, dat, veel mensen willen het ook graag. Dus, uh... Het liberale gedachte is ja. het wel, dat je toch ja. een beetje zelf kunt beslissen. He? Overigens moet ik zeggen, we hebben natuurlijk niet alleen auto's... He? Laat ik dat ook even zeggen. Ik mag ook best graag op zijn tijd een trein gebruiken. Of zelfs de tram inderdaad. En als goed vlieg. En ik vlieg af en toe een, bootje. een bootje, denk ik. Zo ja. als Fries. Ja. Nou, Fries, ik ben een geboren stad Groningen. En ik woon al 40 jaar in Trent, Maar ik heb Friese voorouders. Kijk. Noord-Nederlander. Ja, het is dus Noord-Nederlander, ja. met je. Ja, cosmopoliet ja. ja. eigenlijk. Ik vind het niet ja. goed. Nee, maar in ieder geval een groot autoliefhebber. Absoluut. Een absoluut. mobiliteitsvoorvechter. Ja. En die hebben wij graag in deze uitzending. We gaan, maar... st de, gaan straks de Aston Martin vanquist laten horen. Ja. Want rijden. Eigenlijk ging niet helemaal goed, maar daar gaan we het straks over hebben. Karl, ja. eerst autonieuws. Ja. Wat heb je meegenomen? Nou, ik heb, ik heb ontzettend veel, En afgezien van het hele Ford gebeuren. Ja. Uh, maar ik ga eventjes in staccato door het uh, algemene lijstje heen. Mercedes krijgt uh, begin volgend jaar al een anti systeem Nou, dat hebben ze al, zal nu iedereen denken. Maar dit is weer een heel nieuw systeem, ontwikkeld door Continental... Waarbij de, de radar. Van de banden uh, is dat, hè, continental? Ja. Nou ja, en nog een paar andere oh, dingen. Okay. Um, waarbij de, het radarsysteem. Wat, wat, wat, jij hebt het niet, hè, geloof ik. Nee, nee, ik heb het wel. Maar in ieder geval. Dat wordt dan nog eens een keer aangevuld met camera's. waardoor je eigenlijk niet meer kunt botsen. Zelfs al wil je het, Bas. Goed systeem. <lacht> Kijk, dat kan Zou ik dan nog wel. Ik kan nog gewoon, als ik wil. <lacht> Kan ik botsen? Ja. Dat is ook een hele liberale gedachte. Houd dat nou vast. Gedacht. Ja, precies. Ja. Ja. Botsie, Bassie. Hey, Frost Sullivan, dat is een heel bekend onderzoeksbureau... dat heeft zich gebogen over het vraagstuk van... Uh, ja, zeg maar even staatssteun en autofabrikanten. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de 7 of 9 miljard... die Peugeot nu via een omweg krijgt om maar in leven te blijven. Mm -hmm. En dat Frost Sullivan, dat, dat bureau, dat heeft gezegd... van jongens, ja, dat is allemaal leuk en aardig, die staatssteun... Afgezien van het feit dat het misschien niet eens mag, hè, maar dat wordt nu uitgezocht. Ja. Uh, maar Peugeot blijft tobben. Ook nadat ze die injectie hebben gekregen, want ze produceren te duur. En ze bouwen of ze verkopen te weinig auto's. Ja. En dat is precies waar de Europese autofabrikanten. Op alle Nou ja, behalve als ze heel veel exporteren naar ja. andere gebieden buiten Europa. Maar ze blijven allemaal zitten met die kosten. We het, ik had het net met. Het nou ja, niet, als je zo, hoor. niet zoals je nu als Ford drie fabrieken gaat sluiten. Nee, Kijk, dan ga je dus weer rendabele uh, vestigingen. Ja, maar kans, omdat je loonkosten hebt hier in Europa die eigenlijk veel te hoog zijn. Het is gewoon niet rendabel om een auto te bouwen. Ja. Nou, is er laatst opzij zijde wel iemand die zei: van ja, maar die loonkosten telt dat nou nog wel zo zwaar? Want als je in een autofabriek komt, dan zie je bijna geen Alleen maar lopen. Maar goed, in Genk wel 4.500 man. Daarom. Uh, eventjes, jij hebt vast wel eens gehoord... van het fraunhofer Instituut veel Systeem- und Innovation. Ja, Fraunhofer, ja, innovatie doen. ja. Super, de, de, de, daar ben je bekend oh. mee, hè, met ja, de club. Zo, ja. Nou, het is in ieder geval een redelijk goed aangeschreven club. Die ja. heeft zich eens gebogen over het fenomeen accu's. En dat heeft dan te maken met elektrische automobielen. Ja. Die zegt, jongens... Uh, Geloof het allemaal, maar als je dat zelf wil... Maar, um, en, en, en misschien dat er allerlei wonderen gaan komen... maar voor zover wij kunnen zien duurt het nog minstens twintig jaar... dus dat is tot 2030, Bas... voordat er geschikte accu's zijn waarmee je twee à drie keer zover kunt komen... als... Nu het geval Dat is, is tegen de tijd dat je Nissan Leaf al volledig aan elkaar gerold is. Die is dan alweer ja, die die is is al al gerecycled in een, in, een, in een scheepsmotor, denk ik. Hey. Nee, maar, nee, maar het, het, het zet wel weer eventjes de boel terug op aarde. Ja, He, er zijn zoveel fantastische verhalen. En dit en dat, en dit komt eraan, dit komt eraan. Maar goed, die jongens die het echt weten... zeggen, joh, nog twintig jaar. Er komt nu weliswaar een iets nieuwere generatie batterijen aan. De lithium plus huppelde pup. Maar hij zegt... 10, 20 procent meer actieradius. En, daarmee dan dat, is gewoon, en daar ja. zullen we gewoon nog een jaartje of twintig blij mee moeten zijn. Ja, Toch las, las ik een stukje van Motortrend. Toch nog even de, ja, de Amerikaanse te te te Tesla. Over de nieuwe Tesla Model S. En dat ding, dat heeft een actieradius van 400 kilometer. Ja, dat is. moet ik dus nog zien. Ik ook. Ik, ik ben daar ongelooflijk benieuwd naar. En Wij als het sceptisch. zo is, Motortrend zei zelfs van: joh, die Model S van Tesla, dat wordt de belangrijkste nieuwkomer sinds de T-Ford. Ja. Ja. Ik, eh, ik wacht af. Ja, wie heeft gelijk? deze de of ja. het Vrouwenhoffinstituut? Ja, okay, uh, twee kleine dingetjes nog. Cadillac, ATS. Dat is een middenklasser van, van, van, van Cadillac. Een merk waarvan we allemaal dachten, dat is alweer vertrokken. Nee, het is er nog. Die gaat nu de ATS leveren, of levert hem al, voor 51.530 euro. Ik vind het wel een auto voor Pieter Hofstra eigenlijk, Cadillac. Het past wel een beetje bij hem. Hè? Maar is niet? zo'n niet zo nieuwe. Een beetje groot. Ja, ja, ja, ja, maar wel een beetje. In 70 jaar een beetje ja, rustig ja, ja, ja, dein. Ja, ja, ja. De, tussen de 90 en de 100. Ja. Cruisen, <laughs> Airco. Een, ja, ik zie het een voor Een vrouw is me. met u eens, die zie ik door het raam. En die zegt van ja, die. Klopt. Nee, die, die, die, die. Ja, nee, deze niet. Volvo komt op de V70 met uh, Air design modellen. Dat hadden ze al eens een keer eerder. Dan wordt het allemaal wat wilder om te zien. Niet op te rijden, maar puur cosmetisch. Renault vertraagt. Bluff uh, plastics delen dus. Weet je wel? Ja, Renault dus. vertraagt de introductie van de Laguna en de Espace tot 2015. Dat is zomaar een berichtje, zomaar Omdat ergens. Iemand iedereen het zo graag wil hebben. <laughs> He, om, ja. de, om de vraag om. om... Nee, maar je hebt als fabrikant ja. let op. Heb je twee nieuwe modellen feitelijk klaar? Ja. En die introductie daarvan ga je vertragen. Mm -hmm. Dat zijn ongelooflijk grote en ingrijpende dingen voor een autofabrikant. Ja. Het is niet zomaar eventjes van oh, weet je wat? We wachten nog even, want uh, nou ja, je, je kan je voorstellen, nieuw modelontwikkeling is buitengewoon kostbare zaak. Je hebt elke dag te maken met andere toestanden En dus dat is die eindelijk klaar. En dan komt er vanuit de directie een bericht van... Jongens, laat maar hangen. Laat maar even een jaartje ja. hangen. Ja En dan is er nog een discussie over de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers. Dat is voor jou belangrijk, Bas. Belachelijk. Ja, ja er komt toch Hij wel weer een nieuwe weer. discussie. En ja. er komen misschien ook wel milieuzones in steden. Dus dan... Ook dat is blatante onzin. Ja. Wij gaan het zo met behulp van meneer Hofstra weer leggen, kan Blat, ik je vertellen. Blatant, zeg ik blatante, zeg je blatante? Ja, het is echt, het is, het, het is een, een, een, ja. Ja, nou het valt in de categorie veelplegers, zou ik maar zeggen. Veel. Hebben je er iets oh, mee ja. gekregen vandaag? Ja, want ja, ja, je opstelte, bent de hele dag aan het werk. He? Nou, opgesteld, die wil mensen die tien ja. keer of meer een boete krijgen, die ja. worden speciaal gevolgd door de politie. Die gaan het kachot in. Nee, die gaan niet. Sorry, die gaan nou, een dat brief kopen, geloof ik. Maar wel ernstige overtredingen. Hè? Niet ja, ja. Uh, vijf kilometer te snel of zo. Of verkeer, nee, je het is zo. echt de verkeers-ASO's. Ja. die gaan nu gewoon. Precies. mensen die zich hard worden op, onhebbelijk gedragen op de weg. Ja, ja echt de heupen. En de dat vind ik wel ben. goed. Ja, zeker. Ja, is, is ook zo. Zelfs de AWB, nou, dat wil toch zeggen. Zelfs de AVB is er mee eens? Of is het nee, ook nee, de, de, de ANWB heeft, oh, heeft een standpunt. Ja. ja, dat is heel goed. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Maar goed, over naar meneer Hofstad. Ja, meneer Hofstad, ooit verkeerswoordvoerder van de VVD. U bent net al geïntroduceerd bij die vereniging van Nederlandse Autodienstmaatschappijen. Waar u voorzitter bent, wat doet die nou precies? Nou, kijk, eh, wat eigenlijk elke brancheorganisatie doet. Je probeert het voor je leden zo gemakkelijk mogelijk te maken... om op een beetje een prettige manier eh, hun handel te doen. Dus waar gaat het dan bij de autolease om? Van, uh, maak de voordelen duidelijk van lease. Uh, probeer het leasen te uh, promoten. Maar ook op heel praktische punten help je leden om bepaalde dingen uh, goed te kunnen doen. Dus uh, veel overleg met Den Haag over allerlei regelingen. Uh, wat voor ons een steeds grotere zorg begint te worden is toch wel die bijtelling. Ja. Uh, Kijk, de belasting in Nederland is sowieso wel iets van. We betalen ons scheel, zeg ik altijd maar. En als je bij de pomp staat, denk je vooral belasting. Ja. En dan nog een beetje brandstof aan het eind. Meer dan een euro per liter. hè? Ja, dat zijn echt allemaal vreselijke bedragen, als je het ziet. Ja. Maar die bijtelling die werkt gewoon in die zin heel onrechtvaardig. Het is gekoppeld aan de ooit de aanvangsprijs van die auto, was. hoe oud die ook is. En vervolgens is het dus de vraag alleen maar, gebruikt hij hem ook privé? Meer dan 500 kilometer. Nou, 500 kilometer per jaar is niks. Is 10 in de week. Dus dat is allemaal niks. En dan maakt het ook niet uit of je de hele wereld rondrijdt of alleen maar... Nou, en daarvan zeggen we, ja, dat is toch niet meer van deze tijd. Nee. Kijk, we, we gaan het nu in deze tijd ook niet zeggen. Je moet het hele systeem afschaffen. Op zich is het niet onredelijk dat privégebruik ook een zekere belasting kent. Ja. Ja, maar maar kan die wat redelijker, redelijker zijn en kan die wat redelijker uitdragen? Oké, okay, daar heeft u op ingezet. Ook de tax heeft u aangekaart. Daarna nog steeds dus. Vingers in het in het lobbycircuit in Den Haag, als, ook als voorzitter. Ja, maar dat, dat komt ook door die functies die ik nu heb. Ja, tuurlijk, ja. Waar je toch uh, ja, ja. Uh, ook voor dingen staat... en ook uh, natuurlijk als een politicus spreekt... Ja. en probeert om ook uh, dingen voor elkaar te krijgen. Wat, hoe, hoe, hoe gaat dat? U bent een, een ex-politicus, om het zo maar te zeggen. Um, uh, wordt, wordt u nog gebeld voor adviezen? Uh, u hebt nog relaties daar? Of is het eenmaal als je politicus af bent... en je gaat het, zeg maar, het publieke leven in, om het zo maar te zeggen... dan ben je ook uitbeeld? Nee, nou. dat hangt... kijk, het is allemaal vrij. Uh, dus gisteren ben ik nog gebeld door een verslaggever van de NOS. Ja. En die, die zegt van... Uh, wat weet je van het uh, nieuwe kabinet... wat er gebeurt op het punt van de mobiliteit? Ja, Goede vraag. En opvallend is dat het daar ook heel erg rustig over is. Ja. Ja. Ik denk dat dat een goed teken is dat men niet al te veel over de kop wil, uh, wil halen. Ja, en ook dat niet dat te veel wil wijzigen dus. Ja, precies. Dus mevrouw Schultz voor blijft gewoon zitten? Ja, dat is er ook nog niet helemaal zeker, want de grap is nu dat nu er veel op straat ligt. Want iedereen denkt precies hoe het wordt, maar... Ik voorspel. We moeten echt wachten op wat er uiteindelijk uitkomt en wat ook Samson en Rutte dan straks samen gaan uitleggen wat dat allemaal hm. is. Want daar kunnen er best een paar verrassingen in zitten. Nou, dan bent u de tweede die het zegt de, de post. Uh, voor de? Voor de posten van Voor de post. Welke meneer ja, of een vrouw? U is met op de plek vanmorgen met Troskamer Breed. Laten wij een scoopje hebben. Om wie gaat het dan precies? Ja. Dat weet u dus. U weet welke koppen er wel staan straks op de telegraaf. Nee, nee, nee. Het zou raar zijn als ik maar dat wel al zou wel, weten. U heeft ze gisteren wel gezien en gezegd. Op basis daarvan er zijn er een paar die niet kloppen. Dat dan weet ja. je, je welkom. Nou, nee, laat ik zeggen, ik wil er ook helemaal niet over speculeren. <lacht> want het is net als vroeger, als Kamerlid, dan kreeg je ook vaak vertrouwelijke stukken. Op een gegeven moment de minister die wil ik helemaal niet hebben. Want dan kan ik alleen want, maar uitleggen. <laughs> Precies, want je mag er niks uit vertellen. Nee. En als ik het weet, op een gegeven moment loop ik maar, toch het risico dat ik het vertel. <lacht> okay. dus, ja, is er dan niet uh, toch een, ergens nog een stil sprankje dat je denkt van... God, misschien word ik wel gebeld. Ja. Nee, dat denk ik niet. Nee? En waarom is dat? Nee. Nou, op dat kijk, het is heel simpel... Uh, we hebben twintig uh, bevindspersonen. We, mm -hmm. we krijgen er één minister bij, als ik het nog goed begrijp. Maar dan gaat dan weer één staatssecretaris af. Ja. Dus dat blijven de twintig. En dat zijn er, als je 40.000 leden hebt, zoals de VVD... dan is dat wel een rare verhouding tussen de stoelen die je hebt... en de mensen die er misschien om willen zitten. Oké, okay. mm -hmm. okay, okay. Maar geen maar ambitie meteen... meer om terug te keren? Stel nou dat u gevraagd wordt. Hè? De naam is genoemd. Ja. <laughs> nou, nee, kijk, ambitie, ja... Uh, ik ben 66 inmiddels, je zou kunnen zeggen, je kunt het op de rust te gaan doen. Altijd u ziet ik nog er nog zo jong uit, meneer Hofstra, dat is ja, nog nee, het verhaal. Dank, dank, is het... u, dank u, dank u. Maar kijk, ik heb 12,5 jaar in de Tweede Kamer gezeten, voel ja. ik eervol werk. Vervolgens ben ik nog vier jaar senator geweest, dat is op zich ook heel goed om mee te maken. Om ja. eens te kijken hoe het daar gaat, in dat deel van het parlement. En ik ben nu heel tevreden met de dingen die ik nu doe. Mm. Juist, en ja. als mijn partij mij wel traagt, dan zal ik er altijd zeer... Goed naar luisteren, maar ik denk niet dat ik de komende dagen... een telefoontje mag verwachten van de premier. De hypotheekrente is wel gevallen nu voor de VVD. Eh, de rekening rijden, het andere taboe. Is dat ook straks iets wat op doorbreken? Ja, nou kijk, daar heb ik wel een beetje hoop op. Dat zeg ik ook maar even als voorzitter van het Nationaal Beraad. dat De minister is ingesteld dat het Nationaal Beraad beter benutten. Ja. Waar de hele automotorsector in zit. Werkgevers, vakbonden, andere overheden, natuur en milieu. het openbaar vervoer. Eh, kijk, daar hebben we ook wel toch wel gezegd van ja... Het plan om dat van de ene op de andere dag af te schaffen was natuurlijk zeer ongelukkig. Hmm. En nu heeft men gewoon gezegd: van nou we doen helemaal niks. Nee. we laten het zoals het was. Ja, niks is ook, is ook een beslissing. Ja, en kijk, dat is in elk geval voor de koopkracht voor heel veel mensen wel goed. Ja. Dat is ook voor de, voor de sector op zich wel goed, want uh, het blijft dan allemaal rustig op dat punt. Ja. Kijk, ik denk wel als je wat dingen zou willen wijzigen op langere termijn, dan zou je inderdaad wat nu met de hypotheekrente dan blijkbaar gebeurt. Moet ik ook allemaal nog zien, maar blijkbaar hmm. gebeurt. Wel altijd moeten kiezen voor geleidelijk en langzaam. En dan kan iedereen piepen, maar als het langzaam gebeurt... dan piepen. kan iedereen op reageren piepen in hart. en anticiperen. <laughs> en dat zou bij de reiskosten natuurlijk ook een keer kunnen gebeuren. Hè? Ja. Dat Niet voor de eeuwigheid. Ik, ik, ik heb een heel klein voorstel. Als we nou uh, meneer Hofstra gaan vragen om na te denken... over drie goede uh, dingen die, die de volgende minister wil meegeven... Uh, in, in het komende kabinet, uh -huh. op verkeers- en mobiliteit. Ja, ja, ja, ja, wij hopen allemaal dat dat Melanie wordt, want daar zijn wij fan van. Ja, zeker. Die zat een paar weken geleden op uw stoel. En zij van en ons Ja, zeker. Maar dan gaan we eerst even luisteren naar twee... Boeiende auto's ja, het was die een... wij tegenkwamen, recentelijk. We dachten een reizimpressie. Carlo, maar vertel jij, om nou, met de Aston Martin iets te gaan doen? Er was een gerucht dat er, er één toe? dag een Aston Martin Vanquish in Nederland was. En ja, dat hoef je ons maar één keer te vertellen, dan zijn wij daarbij. Ja. Dus wij kwamen daar blij aan. Jij je net te pak. Ik wel. Met een, uh, met een uh, microfoon op je hoofd. Ja. En uh, toen zei een allerliefste gezellig PR-meisje uit Engeland... Die zei van... oh. oh u bent van de pers. Ja, we zijn van de pers. Toen zei jij volgens mij dit. Soms, PR. soms kom je bij automerken eigenlijk hetzelfde tegen wat je ook bij voetbalclubs hebt. Waar voetballers niet zomaar voor hun eigen beurt mogen spreken. Maar waar wij langs de PR-afdeling mogen. Nou staat hier een prachtige auto. En als je vraagt aan Aston Martin. Meneer Aston Martin, mogen wij deze nieuwe Vanquish, de V12. Oftewel, in Engeland ooit door onze grote vriend Clarkson gedoopt, de Vanquish? De natte droom van elke vent. Eventjes bereiden en praten erover. Terwijl er een meneer in stuurt en wij er wat over vertellen. Dan is het... Nee, sorry, het moet eerst even langs de PR-afdeling. Het is wel een prachtige auto. Hij is knalhebelsblauw. Foto's komen uiteraard op de site van de Tross Auto Show. Maar ik moet zeggen, het is wel een compacte auto. Die oude Vanquish was een vrij grote, groffige, dikke auto. En dit is een mooi gemengd ding. Ook omdat hij overal carbonfiber stukjes, spoiler heeft onderaan. De spiegeltjes zijn in carbon. De, de, de, de, de, de inlaatjes voor de remmen aan de voorkant in het voorscherm zijn voor carbon. Het ziet er heel gemeen en pur purposeful uit. Mooie diffusers op de achterkant. Het is Brits en het is lekker verkeerd. En dat betekent dat dit wel de auto is... waar James Bond in Skyfall eigenlijk in moet rijden. Maar het zal weer een Ford Mondeo worden. Want sinds ze Daniel Craig hebben is heel James Bond ook een beetje weggezakt in de wat treurige automobielen. Dit is James Bond 2013, dames en heren. En hoe het klinkt... Zo klinkt hij binnen, maar dan lopen wij even naar achteren. Je zal dit maar... Uh... Je zal het maar in je woonwijk hebben. Ja, lekker hoor. Dat de buurman elke ochtend gewoon. Ja. Wat dit is een oorverdovend ja. geluid. Maar zo prachtig. Maar gedestingreerd. Weet oh. je, ik vind die accu's van dat Frauenhofer Instituut, die mogen wel tot 2060 jaar. Ja, verkopen Moet niet gewoon niet vinden. Maar... Dit geluid is natuurlijk briljant. Maar dit geluid hadden we nu, hè? Het is een V12 in die van ja. Ehm um, we hebben trouwens het stukje waar jij filmineerde tegen die vrouw, even afgeknipt. Ja, kon je kon beter even. Veel niet doen. We gaan wel even vergelijken maken met de auto waar we een paar weken geleden even kennis mee maakten, de nieuwe Ferrari F12 Berlinetta. Ja, want die staat daar 10 meter verderop. Stond ook een, daar. Ook een v 12 en, en die klinkt zo. Heeft u de Venkuis nog even luister naar dit? De F12 Berlinetta, de nieuwe Ferrari F12. En ja, dan willen we natuurlijk op de radio weten hoe klinkt dat. Nou, dat klinkt ongeveer uh, zo. Ik zeg, ik zeg, je ja, ik moet ik gewoon wel. op een Lekker. plek waar, je, waar, waar, waar, waar links de man een Aston Martin Venkos heeft... en rechts een Ferrari ja, F12. Daar moet je gewoon, hè? In het midden. Daar moet je gewoon. Met je 1. Daniel kan Craig, gewoon. James Bond, kan er makkelijk. Die drinkt bier trouwens, hè. Geen Woldke Martini meer. Het is allemaal, allemaal minder. Ja. Ja, maar wat een, wat, een, wat een verschil, hè? V12, allebei supercars... en dan eerst dat donkere dat, dat, dat donkerrom van die Aston ja, Martin... en dan dat, dat, en dan dat een, nare, Italiaanse, opvallende, gemeenerige Ja, ja eh, dat, dat, zeg je, dat, zeg je, dat zeg je, maar je moet wel één ding zeggen... die vanquart stond in de buitenlucht toen we hem, toen we hem uh, opnamen. En deze in de badkamer. En deze stond gewoon in de nou, badkamer van Dat klopt. Van naar onze gast, Pieter Hofstra, die heeft kunnen ja. nadenken... welke drie maatregelen die graag genomen zou zien worden... door de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat... wat gewoon de oude is, Melanie Schultz, vragen. Uh, hopen we, hopen Nou, wij hopen. hopen, hopen. Meneer nou ja, Hofstra, Met, met die worden? hoop ben ik het helemaal eens. Melanie Schultz heeft het prima gedaan. En uh, als het even kan, graag vier jaar nog ja. een keer minister. Ja. Goed zo. Uh, kijk, het eerste zou ik zeggen, bouwen. Hè. We hebben gelukkig de laatste jaren veel gebouwd aan ons wegennet. En daar zien we ook elke dag eigenlijk de voordelen van... Het fabeltje van vroeger dat als je de wegen zou verbreden, dat alleen de files maar langer zouden worden, dat blijkt gewoon niet waar. Nee. En dat is ook niet waar. Dus daar moeten we mee doorgaan. We weten wel dat we wat moeten bezuinigen. Daar ontkomt ook dit departement niet aan. Maar gebruik dan je verstand zou ik willen zeggen. De bevolkingsgroei die is hier en daar sterk teruggelopen. We hebben zelfs gebeurd met krimp. We zien bij de beroepsbevolking ook door andere manieren van werken. Ook hele interessante ontwikkelingen. Dus kijk goed naar de projecten die nog voor de toekomst gepland staan. Wat is echt nuttig en nodig? Wat kan misschien beter anders? En dan zou je op die manier elegant misschien die bezuinigingen kunnen vinden. Okay. Het tweede is toch proberen die files nog te verminderen... maar ook he, de reizen met het openbaar vervoer te verbeteren. Ja. Want het openbaar vervoer, moet ik toch helaas zeggen... Uh, ben ik ook actief bestuurlijk in die branche... Ja, daar kan nog veel verbeterd worden. En daar moet ook ja. nog veel verbeterd worden. En dan kom ik op het programma Beter Benutten. Nou, de minister heeft er ook met veel enthousiasme gepromoot. Uh, Denk aan slim werk, aan slim reizen... Waarom moet iedereen elke dag op hetzelfde tijdstip aan zijn werk? Ja. Waarom moeten studenten almaast precies in de spits van de werknemers, ook naar college, kan dat niet een paar uur later. Nou, al dat soort slimme dingen. Waardoor we gewoon uh, voor iedereen bereikbaarheid beter kunnen maken, het vervoer beter kunnen maken. En een derde dat komt op bij de bekende drie B's van bouwen, benutten en betalen. Ja. De B is dan, kijk, ik zei al, belastingopbrengst gigantisch, bijna 20 miljard per jaar wat de auto opbrengt. En dan kost de auto ook veel, dat geef ik ook direct toe. Ja. Denk aan Rijkswaterstaat, moet ontzettend veel gebeuren. Dus ik zou ook zeggen: laten we voor een deel zeggen, het is geen belasting, maar het is gewoon kostenvergoeding. Ja. Dus maak een directe koppeling tussen wat mensen betalen en wat er ook aan kosten is. Dan kan dat ook helemaal. Dat is toch wel helder, precies. We horen ook niet weer de, hel... de, de, de, de melkkoe. Nou ja, precies. Een beetje zoals ja. wegenvonds vroeger wel hebben nee, gehad. Ja. En dan is het heel interessant, we maken met elkaar 100 miljard autokilometers per jaar. Dat zijn alleen de personenauto's dan nog maar, zonder dus de vrachtwagens. In Nederland alleen al. In Nederland 100 miljard. En die 20 miljard die opgebrengt wordt, die zegt dat daar twee derde van bij de personenauto vandaan komt. Want vrachtwagens betalen niet veel wegenbelasting, maar wel veel diesel gaat er doorheen. Ja. Ja. Dan betaal je al 15 cent per kilometer aan belasting. En nu is het interessante, worden die belastingen goed verdeeld? Ja. Kijk, die elektrische auto's is er zo even over gesproken, ik ben ook een beetje sceptisch. En als ik nou dat artikel zie uh, wat in het FD-bijlage van vandaag stond... Mm. van Nick Schenk over ja, zo'n Toyota Prius met die stekker kost wel ja. bijna 40.000, maar als je ondernemer bent... hoef je misschien maar achter te betalen. Ja, nee, precies. Ja, Dan ja. vraag ik me af, is dat nu wat wij bedoelen... met het zorgvuldig verdelen van die belastingdruk? Ja. Ja, een elektrische ziek, hoor, auto neemt ook tot... plek op in, de weg. Ja. Ja. Op, op, absoluut. in op de weg. Absoluut. Dus waar ik heel erg voor pleit is... kunnen we dat niet goed tegen licht houden? Frans Wekers, heel verstandige staatssecretaris van Financiën... heeft toch gezegd tegen de hele automotive sector... ik ben het met jullie eens... dat je moet een doorkijk hebben voorspelbaar voor 4, 5 jaar. Je kunt niet elk jaar dingen veranderen. Dus dat gaat allemaal de goede kant op. Maar misschien dat we dat fenomeen van anders betalen voor mobiliteit... waar helaas overleden Paul Nouwen zeer veel uh, werk voor heeft gedaan... dat we dat misschien een beetje weer de koelkast zouden kunnen halen. Ik dat het ook wel wil. En dat we daar toch eens wat creatiever... ik noemde al de bijtelling voor de leaseauto's, voor de auto van de zaak... Kan dat niet wat meer worden gevariabiliseerd? Ja. Nou, dat, dat dan alweer wel. Maar dan even naar die motorrijderbelasting op oudere auto's. Daar bent u toch wel moordikers tegen, hoop ik. Hè? Ja. Want er is toch wel een kloppend benzinehard daar Ja, nee, kijk, in, in en het Hofstra. grappige is ook... als je het meer aan het gebruik koppelt... Ja. dan is het hele probleem ook weg. Exact. Want als mensen met een eh, liefhebben van de oude auto's... gewoon zeggen, ik moet elke kilometer 10 cent betalen, noem maar wat... Ja. dan zal er niemand over piepen. Nee. He? Dus dat zouden we eigenlijk moeten doen. Dat zou ja. een eerlijke verdediging moeten zijn. Ja. Dus we we nog het milieuverhaal? We mogen straks met milieuzones bijvoorbeeld Utrecht niet in. Gaat ja. u mee als we met 250 auto's daar op de domplein gaan staan? En we gaan daar ja. met het RIVM een metentje doen dat het eigenlijk allemaal best meevalt? Bent u erbij? Ja, nee, dat, dat wil ik best doen. Ik wil ik het ik best doen. Wat ik een vind, wat ik het slechte zijn. vind, even los van de politieke kleur van de wethouder in die stad. Ja. En wat ik niet goed vind, is dat een gemeente iets, een beleid bedenkt dat waarschijnlijk afwijkt van het beleid van een andere ja. gemeente. Ja. En een eenvoudige staat niet. Ik ben vandaag in Rotterdam en morgen in Amsterdam en, en dan dan mag ik niet meer in. Precies. Dus dat is gek. gewoon heel... Laat dat rijk dat dan doen. Meneer Hofstra, dank u wel. In de KBO terug op de Afsluitdijk. Zeer bedankt voor uw komst. En we hopen u graag terug te zien als minister van uh, Verkeer en Waterstaat. Na nou. dat mevrouw Schultz verhagen het uh, haaspad ja. gekozen heeft. En misschien voorzitter is van de Vereniging Nederlandse Overleefsmaatschappij. Dank u wel. Uh, de Trots Autoshow Mok die is voor u. Volgende week een hele nieuwe... Kijk op Facebook voor die foto's van die Vanquish. Dat is ook hartstikke mooi. Carlo, dank je wel. Geen dank je Wij hebben zometeen opium na dit programma. En uh, ik wil uiteraard Rolf Schroder, onze uh, techneut, bedanken voor vandaag. Jan van der Vlucht, die deed de regie. Jorden Lucas deed de redactie van dit programma. We zijn er volgende week. Nu het journaal van het NOS met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 bij de werkzaamheden op de A7, zandam horen in beide richtingen bij Purmerend, 4 kilometer. En na een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort, bij Alfred Maren, 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Dit is Radio 1. Opium. Het Cultuurmagazine van De aardbal. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium Live vanuit Theater Carré in Amsterdam. De stad die ooit de culturele hoofdstad van Europa was. Straks horen we welke Nederlandse steden en streken azen op die titel in 2018. Welke voorstellingen de meeste sterren kregen in de kranten, dat hoort u hier. En over sterren gesproken. Het logboek dat Harry Mullis bijhield bij het schrijven van de ontdekking van de hemel, dat, uh, dat hoort u van Marita Matthijssen. Journalist Henk van Gelder die komt langs over de biografie van Joop van den Ende die hij heeft geschreven. Straks gaan we het hebben over Joop Stokkermans, deze week overleden met Kik van de Vier die hier al aan tafel zit. We hebben een virtuele 14e. We hebben 80 seconden latente talent of groot talent eigenlijk en live muziek van Gerard. Straks aanmerkelijk langer, dat snapt u. Als u wilt reageren, dan kan opium.afro.nl of Twitter naar eh, OpiumAfro of Hans Opium. Opiums culturele nieuwsoverzicht. VARA-presentator Felix Murders heeft deze week de Marconi Euvre Award gekregen voor zijn radiowerk. De vakjury noemde hem een icoon van de Nederlandse radio. De 66-jarige Murders zit al 48 jaar in het vak en presenteerde programma's als... De Rock'n'Roll Methode, In de Rode Haan, Langs de Lijn en Spijkers met Koppen. Afgelopen woensdag werd hij tijdens een uitzending van het Radio 1-programma De Gids met de Marconi Award overvallen. Ja, van die boven, boven, dus, ja Ik fijn, zie ja. Koos Postema binnenkomen, ik zie uh, Ferry de Groot binnenkomen... Ja. met ja. een heleboel mensen in, in het gevolg. Ja. Hallo, oh, ja. ik ben uh, Arjan Snijders. Ik organiseer uh, de, de radioprijzen in Nederland... en onder andere ook de Marconi Awards... En ik ben hier Macaroni, om je te vertellen, uh, Felix Murders... dat jij voor 2012 de macconi Award board uitgereikt gaat krijgen. Ja. Ja. Hey. Toos Pastema en uh, Ferry de Goud die zaten in de jury. In de jury maakt ook duidelijk dat zijn uitstapjes dus van Murders naar televisie... hem worden vergeven. Nou, vooruit de maar andere winnaars van de Macaroni-Award... Uh, zoals sommige mensen zeggen, zijn Lex Harding, Jeroen van Inkel en Tom Mulder. Het Arnhemse dansgezelschap Introdans heeft last van meelwormen in de balletspietsen. De balletschoentjes met harde neus waarop je zo lekker pirouetjes kunt draaien. Productieleider Janette Krabbenborg van Introdans legt uit hoe de meelwormen erin zijn gekomen. Het is spietsen spitsen worden gemaakt van een soort dierlijke lijm. En daar kunnen als het een slechte kwaliteit lijm is, dus kunnen daar al bepaalde dierlijke eitjes in zitten. En als spitsen dan te lang op de plank liggen, dan kunnen die... ...zich gaan ontwikkelen en dan krijg je dus dit meelwormenprobleem. Ja, de meelkevers die uit de wormen komen eten vervolgens de zolen van de spitsen op. In totaal zijn 150 paardanschoenen aangetast die allemaal worden weggegooid. Nieuwe bestellen bij Scapino, denk ik dan. En de schade loopt op tot ruim 10.000 euro. Kunstenares Marlene Dumas krijgt aanstaande maand nog de Johannes Vermeerprijs. Dat is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. De jury prijst Dumas talent om menselijke emoties vast te leggen. Ze komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, maar woont al 36 jaar in Nederland. En bij de opening van het Stedelijk Museum in Amsterdam gaf ze een van haar zeer schaarse interviews. Het is natuurlijk uh, heel prachtig dat die stedelijk weer open is. En ik zeg daardoor wordt het ook weer een stad... Want we leven in een moderne wereld, zo so we hebben een moderne kunstmuseum nodig. Duma krijgt met de Johannes Vermeerprijs 100.000 euro om aan een speciaal project uit te geven. De prijs is nog jong, in 2009 werd deze voor het eerst uitgereikt. Eerdere winnaars waren onder andere. Alex van Warmedam, filmmaker en fotograaf Erwin Olaf. Maandag wordt ook de ACO-literatuurprijs uitgereikt. Dat nemen we ook even mee. Genomineerd zijn onder meer Mensje van Keulen, Arno Grunberg en Anton Valens. Als Grunberg wint, is dat zijn derde ako prijs Muziekdienst Spotify heeft de relatie tussen muziek en romantiek onderzocht. Daar kwam iets heel opmerkelijks uit. Eén op de drie ondervraagden wist een nummer te noemen dat hij of zij beter vindt dan seks. Wat natuurlijk meer zegt over het seksleven van de respondenten dan over de muziek. Maar goed, de libido-lijst, om het zo maar even te noemen, heeft Angels van Robbie Williams op 3. Sex on Fire van Kings of Leon op 2. Het wordt al warmer, u hoort het. En met Stip op 1: de Bohemian Rhapsody van Queen. Is this the real life or is this just fantasy? En tot zover het Opium Nieuws Overzicht. Met de gong van Queen aan het eind. Mooi geweest, dat is de titel van het nieuwe boek van schrijfster en columniste Annemarie Oster. In dit boek beschrijft Oster hoe het, is, uh, hoe het is als het lichaam wat minder strak wordt. De mannen stoppen, stoppen met nafluiten en VVD-corrivee ineens minder toeschietelijk zijn als je een dagje ouder wordt. Deze week werd het boek gepresenteerd in de stadsschouwburg in Amsterdam en opium was erbij. Een uh, Dagje ouder, dit is het eerste hoofdstukje van mijn, uh, of het eerste verhaal van mijn uh, bundel... Ik word, ben een dagje ouder. Binnenshuis en voor steeds dezelfde spiegel valt het nog best mee. En ook in het geruststellende gezelschap van generatiegenoten en geestverwanten... wil ik nog wel eens vergeten, zij ook, dat ik al lang niet meer een van de jongsten ben. Maar buiten in onbarmhartige daglicht ga ik als een willekeurige, ja... een onzichtbare passante door het leven. Niks, waar gaan die mooie beentjes naartoe, maar... Er liep een oude vrouw op straat, jutekei, jutekei, jutekei, sasa. Frans Wijs, filmregisseur. Uh, werd u vroeger als knap dan wel mooi beschouwd? Wie, ik? Ik als mooi, nee. Ik heb mezelf altijd heel echt lelijk gevonden, ja. Wat denkt u wat fijner is, om ooit mooi te zijn geweest of nooit mooi te zijn ik, geweest? Ik weet niet hoe het voelt om, uh, om mooi geweest te zijn. Echt niet. Over mijn zoon. Ik stond er laatst bij dat ze, twee meisjes bij een affiche stonden. Mijn ja, zoon speelt ik lees, nu in, ja, in alleen maar nette mensen. En, dat, en toen zeiden ze, Jezus, wat een stuk. En ik zwol van trots, ik zweer het je. Meisjes noemen mijn zoon een stuk, dat is mij nog nooit overkomen. Dus dat heeft hij allemaal van zijn moeder? Absoluut, sterk, ja, ja. Sanne Wallis de Vries, cabaretieren en boershoeksvrouwdeskundigen. Wat is beter, om ooit mooi te zijn geweest of nooit mooi te zijn geweest? Nee, geen van beiden is beter geen van beiden het beste is ooit plomp te zijn geweest en dan mooi worden. Dat ben ik een beetje. Dat vind ik zelf, hè? Waar nog het omslagpunt? Bij uh, het krijgen van kinderen. Toen werd mijn hoofd dunner. Dat al het leven is een beetje uit me getrokken door de kinderen. Dus ik heb nu een wat taniger hoofd en dat staat me beter dan het puppyvet. vet. Ja, al zeg ik het zelf. Zeker deze nerveuze dagen dat ik een halve achter me aan heb en een KRO, dat tekent. Tony Eyck, pianist. Nou. Werd u vroeger gezien als jonge pianogod met krullen? Ik werd altijd gezien als uh, uh, uh, uh, uh, pianist met krullen, maar ik ga u wat vertellen. U spreekt met een muzikant, dat is heel uniek, die al 48 jaar getrouwd is met dezelfde vrouw. Maar u kneept nooit de katjes in het donker? Nee, maar als ik u nou zo zie, dan begin ik wel zin te krijgen. Willem Nijholt, ooit toch wel een van de grote hunks van het Nederlandse theater, televisie en film? Nee, geen hunk. Wel. Nee, ik was geen hunk. Meneer Nijholt, niet was ik was, een, ik was een beetje een, uh, een magere kereltje toen nog. Maar een echte hunk heb ik me nooit gevoeld. Annemarie Oster, uw boek Mooi geweest, Het gaat over ja, het verliezen van schoonheid. Zou u het fijner hebben gevonden om nooit mooi geweest te zijn. Nou, uh, dat is dus het misverstand dat ik uh, uh, helemaal niet mooi ben geweest. Ik wist hoe ik mezelf er uh, leuk uh, uit kon laten zien. Ik, uh, ik heb me altijd een lelijk eentje gevoeld. Ik was als kind uh, uh, voelde mezelf verschrikkelijk lelijk. Ik uh, ben helemaal niet van huis uit dat ik uh, ijdel ben en denk, oh, wat oh, was ik mooi? Of dat weet niet. nee. Gerard Cox, werd u vroeger beschouwd als een jonge god? Wat de vragen zijn dit. Het boek is mooi geweest. Ja, of... ja, dat is waar, dat is waar. Nee hoor, ik was niet zo erg knap, denk ik. Maar ik was mager en uh, ik was lang. En ik had wel aardig haar natuurlijk. Uh, nog steeds wel, hoor. Ja. Dus, uh, Even voor de maar... luisteraar, ook van dichtbij ziet het haar van Gerard Kok er nog heel goed uit. Uh, kijk. En wat vond u van anne marie Oster? Of anne marie vindt u... was, een, uh, vond, was een beauty. Maar ze kwam bij ons, uh, was ik uh, 27 en zij 24. kost kwam ze bij Lurelijn 67... Ravissante schoonheid. Oké, okay, laten we het bij. Oké. Okay. Dank u wel. En alvast uh, prettige feestdagen en een gez gezegend nieuwjaar. Daar heb je dat vast, anders moet je daar weer voor terugkomen. Ja, nu ook, meneer Koks. Hartelijk dank. Mooi geweest van Annemarie Oster, ligt nu in de winkels. Dit is Opium. Afgelopen week uh, overleed op 75-jarige leeftijd componist en pianist Joop Stokkermans. En bij Joop Stokkermans denk ik aan dit.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 Ja, jeugd um, Stokkermans schreef ook muziek voor de berenboot. Tita Tov naar Oebel. Hij maakte befaamde reclamemuziek voor kips, fans en Darwegbert. De tune van Kunst tussen Kunst in Kids. en Kitchen Veel voor de Avro. Was ook componist voor onder meer Jasprina de Jong. Bekort, be, beknopte cv. Kick van de vier. Uh, cabaretkenner, Afro-collega. Waar denk jij aan, uh, Joop Stokkemans? Ja, toch wel het eerste aan Jasprina de Jong, inderdaad. Een ja? gigantisch Dobbe -dobbe. repertoire. Ja, onder andere Robbe ja. maar Dobbe Dobbe. Maar uh, zoveelzijdig. Ja, natuurlijk. Uh, Jasprina de Jong was een uh, vrouw die alles kon. En Joop was ook een man die alles kon. Dus dat, dat uh, daagde elkaar uit. Mm -hmm. Hij vond het dan leuk om Jasperina net een nootje te hoog uh, te laten zingen. En dan dacht, dat reed ze niet, dat reed ze niet. Ja, ze redden het wel, <laughs> weet je wel. En zo ging het andersom ook. Van, uh, Jasperina zei ook, daag me uit Joop, daag me uit. Maak het me moeilijk. Dat ja. vond ze prettig. Ja. Het, was, het was iemand die uh, uit de klassieke muziek voorkwam. Ja. Tenminste, hij had de klassieke opleiding. Ja. Maar toch voor de lichte muziek gekozen. Ja, dat was heel, In, in een heel tijd dat dat misschien nog niet zo... Uh, uh, ja het, was. In, ja, het was heel grappig in 1960, toen hij eigenlijk net afgestudeerd was. Toen uh, ging hij liedjes uh, componeren op teksten van Gerrit ten Braber. Gerrit ten Braber, ook zo'n oude Afro ja. uh, Roos. Die, uh, die schreef altijd hele grappige liedjes uh, over katten. Kattenliedjes waren dat, uh, cabaretesken nummertjes. En uh, hij kwam Joop tegen en zei, Joop, zou je muziek op willen maken? Dat vind ik wel leuk, dan ga ik het een keertje zingen. En toevallig heb ik één opname van, maar dat komt volgende week in andermaal. Oh, en dat, dus dat daar klinkt. Ik, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar dat, maar uh, ik wil er alleen maar mee aantonen... dat hij absoluut zijn neus uh, niet optrok voor de lichte muziek. In tegendeel, hij heeft juist die lichte muziek. Uh, uh, uh, belangrijker gemaakt door zijn composities. En hij heeft het heel serieus genomen. Hè. Hij, uh, wat hij ook deed, of het nou voor kinderen was of voor volwassenen. Uh, hij nam het altijd serieus en hij gooide het al, met de, alle perfectie die hij ja. in zich had en alle inventiviteit. Die gooide hij erin. En het werd altijd, altijd was het goed. Ja. Jij uh, noemde Jasperina de Jong dus als een van zijn grote wapenfeiten. Ja. Althans, mensen met wie jij veel samenwerkt. Je had ook iets meegenomen. Hè. Had een nummer ja, meegenomen. ik heb een uh, nummer van Jasperina de Jong meegenomen. Uh, dat is een. Prachtig lied uit de jaren zeventig en helemaal in die tijd ook. Mm -hmm. Meisje uit de provincie uh, in, in de grote stad, weet je wel. En in het magisch centrum ze werd, werd magisch dan ook M-A-G-I-E-S -E geschreven. Ja, ja, ja. Zullen we even een klein stukje doen? Ja, is goed. Ja. Ze zat in Enschede en vond het leven dan. Want zeg nou zelf, wat is in godsnaam Enschede? Twee boerenhippies en een lullig beatcafé. En op een dag nam ze de trein naar Amsterdam. Het magisch centrum van het heelal, in de coupé begon het al. Er zat een knul met een gitaar en met een lintje in zijn haar. En toen ze eindelijk neerstreek bij het monument. Waren de stenen daar een zalfje voor de kruin? Ja, zo gaat het nog even door. Prachtig. Hey, is er iets uh, waarvan je zegt dat is een typisch stokkermans uh, kenmerk? Nou, je, zou, je hoorde net ook dat pingeltje. Dat, uh, hij heeft altijd wel een harpje of een. <laughs> uh, weet je wel, een, hij, hij, je zou hem bijna rococo noemen. Uh, ja, uh, ja, maar ja, als ja. je daar niet van houdt, dan, dan is dat weer een belediging. Rococo is wel krulletjes en versier, Bij hem was het altijd goed, maar je zou het sierlijke muziek kunnen noemen die hij maakte. Hmm. Jij de, ja, ja, ik herken meteen of het een ja. is. Ja, ja want je, ik denk even aan de, aan de tune van uh, Tussen kunst en kitsch. Ik heb hem hier niet voor de, voor nee, de ook, hand. Ja, maar, ja, ja, dat, dat heeft dat ook. Dat, dat, dat... heeft dat ook, ja. Dat ja. Heeft dat ook. Altijd met, met prachtige lichte uh, toetsjes... waardoor hij zelfs hele zware uh, teksten uh, naar licht kon... Dan, dan, laten we zeggen, verteerbaar kon maken. Aha. En was, uh, uh, was hij makkelijk om mee te werken voor, voor heel, bijvoorbeeld... makkelijk, heel makkelijk? Nee, omdat je net zei van Jaspine Jong, een ja. toontje hoger, waardoor ze er bijna niet bij kon. Ja, maar want... zo'n tekstschrijver als Ivo De Wijs. Dat, ja. dat was een, uh, Ivo die zei altijd een zaligheid om met Joop te werken. Want dan werd er telefonisch en zei Joop, hoe ver ben je nou al? En dan zei Ivo, ja, nou, ik heb net één completje en een refreintje af. Ja, kan je dat even voorlezen aan de telefoon? Want dan kon Joop al de, de, het metrum noteren... Mm -hmm. en de, de jambes en de trogeën, ja, ja. de hele zooi. Ja. En dan begon hij vast te componeren. En uh, on ondertussen kon Ivo dan weer verder, weet je wel... met het tweede en derde complet. Ja, dat, dat klinkt een beetje uh, zoals Harry Banning ook met ja. bandjes werkte. En dat ja. ze denken, is hij vergelijkbaar? Ze met zijn in Banink? die zin zijn ze uh, vergelijkbaar. Het zijn allebei componisten geweest die heel goed in opdracht konden werken. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een beetje... Uh, een, een verdwijnen verdwenen uh, beroep uh, aan het worden. Dat is het eigenlijk al. Ja. Je hebt ze bijna niet meer. Nee, nee. Uh, uh, net als tekstschrijvers voor Cabaret. Iemand als Jan Boersel, uh, dat is een van de laatste de mm -hmm. Die voor hun beroep uh, teksten uh, componeren voor uh, kleinkunstprogramma's. En je hebt ook bijna geen componisten meer die dat uh, voor hun beroep doen. Ja. Want bijna iedereen doet het zelf. Tekst ja. en muziek zelf. Ja. Of, ja. Uh, hè, uh, of ze zijn zelf uitvoerend artiesten. Iemand als Theo Nijland bijvoorbeeld is, ja. is vergelijkbaar... die heel veel voor film... een, een soort Joop Stockerman zou je die kunnen noemen. En maar iemand als heel Vrienden bijvoorbeeld? Ook, maar dat ja. zijn zelf natuurlijk ook uitvoerende artiesten. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Je, je had ook nog iets meegenomen van Oebelen. Vind ik het leuk, want dat was een serie... dat ja. een soort jeugdsentiment voor mij zo ja. oud ben. Ik ook ja, ik ook. vind weer... het zo leuk, die Willem Nijl die hoorde je net. Ja. En uh, die, die werd hem een compliment gemaakt... dat hij vroeger zo, zo, zo mooi was. Nou, dat was ook zo. He, hij zit er wel bescheiden over te doen... maar hij weet zelf ook wel dat hij vroeger... Echt een stuk was. Dus vroeger waren alle meisjes die waren verliefd op Willem Nijhout en alle jongens waren verliefd op Wiedike van Dort. Ja. En ik heb nu een, een duet uh, uh. bij me en daar belaast het Joop Stokkermans de boel een beetje. Want het, is een duet, het lijkt een liefdesduet, maar dus eigenlijk is dat meisje heel gemeen. Oké. Okay. Jonkvrouw in de toren. Voeg u aan mijn zij, kom haal het bikkelspel en bikkel wat met mij. De wind waait door uw haren, u hoort mijn woorden niet. Ik kan mijn woorden sparen, maar jonkvrouw hoorde ik niet. Jonk hier op het stoepje, ik hoor u al te wel. Ik wil wel met u bikkelen, maar ik heb geen bikkelspel. Ik wil ik springen, oh hadde ik een koord. Maar geen van deze dingen heeft ooit aan mij behoord. Ja, Willem Nijholt en uh, Wietke van Doort samen uh, het, het centrale stel in uh, Oebelen. Lang, lang geleden. Een serie waar ik eigenlijk helemaal niks meer van weet. Zwart-wit beelden. Ja, ja precies. Zwart, ja, ja. Ja, ja. ja, mooi, want bij, via Oebelen zijn we bij de, bij de jeugdprogramma's aangekomen. Aan de telefoon vanuit Frankrijk, Bernie Bos. Goedemiddag producent van veel jeugdtelevisie, uh, radioprogramma's... ook met uh, Joop Stokkemans uh, samengewerkt. Uh, bij welke programma's onder andere? Uh, we hebben, ik geloof, een kleine tien jaar samengewerkt... met Radio Lawaipapagai en met de, oh, ja. uh, de Zandbakshow en nog één jaartje met het programma, dat heet het Duimeland. Ja. Maar beroemd zijn we geloof ik geworden met Radio Lawaipapagai. Radio Lawaipapagai, geweldig. Dat zijn nog eens titels, hè? Ja, <laughs> ja wat... wat, wat... Ah, kijk eens aan. Wat was Joop Stokkermans voor, voor, voor componist, om mee samen te werken? Nou, een fantastische man. Het is, uh, ik hoorde net iets over Ivo zeggen, maar zo ja. ging het bij mij ook. Hij belde en hij via de telefoon gingen de tekstjes door en uh, Joop was al bezig. En dan zag je hem al zo zitten met dat, uh, dat kleine glimlachende mannetje... ...en ja. dan die dan die piano zo heerlijk uh, bespeelde eigenlijk als, als, ja, als onderdeel van hemzelf. Ja, we, we, we kunnen een stukje laten horen van Radio Lawaie Pappagei. Dit is misschien wel leuk. Wiebeltand, okay. wiebeltand, wiebel, wiebel, wiebel, wiebeltand. Wiebeltand, olifant, wat is er aan de hand? Hoe weet je? Ja. En fleur. En fleur die heeft een tand, die zit los, die wil naar buiten. Hij maakt een dans in de mond langs kan ze niet weer fluiten. Ja, fragment uit uh, Radio Lawaiper, Papagoy met Wietke uh, van de muziek van uh, Joop Stokkermans. Uh, Bernie Bos, eigenlijk ook dezelfde vraag aan, uh, waar ik net met, met uh, Kik van der Veer over had. Zijn er nu nog componisten die op diezelfde manier werken? Niet meer. Kijk, het hele verschijnsel uh, uh, is verdwenen. Wij maakten twee keer in de week een radioprogramma voor kleuters. Nou, dat bestaat niet nee. eens meer. Uh, en het, uh, door de komst van de, de televisie, door de games, door het internet en zo... dat is zo'n verschrikkelijke omwendeling heeft plaatsgevonden. En wij zijn eigenlijk gewoon echt ouderwetse radiomannetjes... die het leuk vonden om een beetje met kleine liedjes en kleine tekstjes... en ja. toch een leuk programma in elkaar te zetten. Ja, die tijden zijn voorbij dus duidelijk. Ja. Dankjewel. Vanuit Frankrijk was dat Bunny Bos. Eh, tot slot eh, heeft eh, Kik van der Veer nog een sonnet over Joop Stokkelmans. Ja, die heb, ik niet, zelf, heb ik niet zelf geschreven. Hoor. Die is van Jan Beuving. Mm. En Jan Beuving maakte altijd eigen veertjes voor mijn uh, radioprogramma. En ik ga hem nu voorlezen. Een man die melodieën zo kan maken alsof je klanken uit de hemel hoort... slaat nu zijn vleugels dicht. Een slotakkoord van al zijn aardse muzikale zaken... Zo lijkt het. Maar toch klinkt zijn werk nog voort. Als al zal hij nooit meer nieuwe noten kraken. Hij blijft nog steeds de goede snaren raken met steeds de juiste toon voor ieder woord. Een componist blijft in zijn liedjes klinken, al is hij zelf te graven afgedaald. Joop Stokkermans mag zelf misschien verzinken, maar zijn muziek raakt door geen tijd verschaald. De toetsen die hij speelde blijven blinken. Een wonder dat zich steeds opnieuw Herhaald. Mooi. Jij herdenkt hem maandag op Radio 5? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Radio 5, half 12. Dankjewel, Kik van de Vier. En Joop Sokkelmans wordt woensdag in Besloten Kring begraven. Hier is muziek van Gerard. Stuck in the same rhythm every day in, day out. Need to break the chains, want to scream and shout. A working class hero, the one in the shade of both child. I am So was dat. En uh, die komen straks uh, nog terug na, na drie uur. Uh, ik geef even de samenstelling van de band. Gerard, en Gitaar. Otto de Jong op drums. En Jan Joris sporten op basgitaar. Uh, Kik van de vier nog steeds aan tafel. We hadden het net over Joop, Joop Stokkelmans. Heb jij nog een, een, een tip, uh, iets gezien, gelezen? Daar, ik vind het wel leuk om nou eens over, over het lezen uh, te ja. hebben. <laughs> er liggen momenteel drie boeken naast me, bed. En dat is het uh, de, de derde deel van, uh, van de biografie van Gerard Reven. Van Nop Maas. Van Nop Maas. Mm -hmm. ben ik op bladzijde 50 nu. Ik uh, kan mij er niet ophouden. Maar daarnaast ligt Dudeljo van Hans Dorrestein. Oh, ja. <laughs> en, uh, het is dat he? het is dat vogelboek, en dat is natuurlijk, ja, Het is natuurlijk wel een vogelboek, maar het is ook een boek over Hans Dordestein. En ik ben uh, hevig geïnteresseerd in Hans Dordestein. Veel minder in vogeltjes, maar als je dat boek leest... Kijk, dan krijg je zin in vogels. En minder, is in, in, in, en minder in nee, Hans Dordestein. Nee, nog, nog, je blijft zin houden in Hans Dordestein. Okay, goed. En uh, het derde boek, dat, dat zie ik hier toevallig ook liggen... dat is uh, de biografie van Henk van Gelder over Joop van den Ende. En daar ben ik... Uh, ja, dat, daar, ik dus uh, eigenlijk moet ik maar een week vrijnemen, vind je niet? Ja, Want ik is... moet hier allemaal gaan lezen. Nee, je moet je op Stokkermans herdenken deze week, dus dat kan niet. Nee, dat is waar. Uh, overigens, uh, heb jij ooit met, met Van Ende te maken gehad? Nou, ik heb wel een keer een televisieprogramma met hem gemaakt. Ik, heb, ik mocht hem uh, een keer uh, interviewen, dat was heel boeiend. En dat was toch een hele tijd geleden. En toen viel mij al op van... God, wat, heeft die, wat zweet die man toch? Wat, uh, ja, echt waar. Hij was uh, nou, al een beetje opgeblazen. En dat was eigenlijk in de tijd dat, uh, dat het eigenlijk heel slecht met hem te gaan net voordat hij zijn burn-out uh, ja net kreeg. voor de, net zo voor zijn burn-out ja, ja, ja. ja dus dat nou dat wordt nou allemaal in het boek onthuld en ja ik moet ook zeggen ik uh, ik, ik ik zat ik jubelde ook in het koor van de mensen destijds die zeiden die Joop van de Ende die maakt alleen maar rotzooi ja, dat, dat, dat, dat zei iedereen om me heen, dat vond ik ook. En, ja. uh, maar in dit boek wordt dat uh, hopelijk helemaal gerealiseerd. We gaan het daar na vier over hebben met Henk van Gelder. En na drieën zijn we terug met geheel andere onderwerpen. Dus na het journaal van drie uur opium het vervolg. Tot straks. Opium. Aanvolg. Sport op Radio 1. Vanavond om zeven uur de Eredivisie. Ado Willem P. En u is er geweest!